Hageman met het NOS Journaal. In Haarlem is de moord op de verzetsheldin Hanni Schaft herdacht. PvdA-leider Cohen hield in een kerk een toespraak. De moord op het meisje met het rode haar wordt altijd op de laatste zondag van november herdacht. Hanni Schaft werd in november 1944 opgepakt en vlak voor de bevrijding door de Duitsers geëxecuteerd. Na de plechtigheid in de kerk was er een stille tocht de herdenking van het verzet van vrouwen... en tegen racisme, fascisme en discriminatie. De tocht eindigde bij het monument ter nagedachte is dan Hanni Schaft in het Keno Park in Haarlem. Het ziet er nou uit dat Zwitserland, veroordeelde buitenlandse criminelen, het land gaat uitzetten. Volgens voorlopige uitslagen heeft de meerderheid van de kiezers in een referendum voor het voorstel daarover van de Zwitserse Volkspartij gestemd. Die conservatieve partij, de grootste in Zwitserland, vindt dat buitenlanders die bijvoorbeeld zijn veroordeeld voor moord niet thuishoren in Zwitserland. Volgens een prognose is 53% van de kiezers het daarmee eens. Supporters van ADO Den Haag hebben vanochtend actie gevoerd op de A13. Ze sloten de snelweg in de richting van Rotterdam af. Tientallen supporters zetten hun auto stil bij Delft en rolden een spandoek uit. Daarmee haalden de supporters van de weg. Tien mensen werden gearresteerd, onder meer voor rijden onder invloed en verboden wapenbezit. De ADO-fans hielden hun actie omdat ze niet welkom waren in de Kuip. En in de Eredivisie Voetbal heeft Feyenoord de maand november toch nog afgesloten met een overwinning. Thuis tegen ADO Den Haag werd het vanmiddag 2-1. ADO kwam op slag van rust op voorsprong, maar Feyenoord trok de tweede helft naar zich toe. Door de overwinning steeg Feyenoord twee plaatsen op de ranglijst. De Gelderse derby tussen De Graafschap en Vitesse eindigde onbeslist. Het werd 1-1 in Doetinchem. Het weer. Het blijft droog. Minima vannacht rond min 7 in het Noordoosten en plus 1 langs de kust. Morgen vanuit het Zuidoosten sneeuw. Temperatuur blijft onder het vriespunt. Dit was het NOS Show. BeachNet. Het computer- en internetcentrum van Zandvoort. BeachNet in de Straat bestaat nu al meer dan 5 jaar. En heeft haar diensten flink uitgebreid. BeachNet.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 Zandvoort, Zandvoort heeft het. het al twintig jaar en jij beleeft het. ZFM in 2010 al twintig jaar live. G -G met, met nu u. zondag in Kennemerland. closed dark rose dark rose dark rose piece of shows she comes and goes Got a roam, got a room, got a roam, in search for a brand new home. Mm, not a road, not a road. I'm carrying a heavy mixed up load. Mm -hmm. yeah. Dark Rose and boredom she grows, my mind she blows, she's blowing my mind, she's blowing my mind, I want my dark rose, Talk about dark rose, dark rose, I want my dark rose,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 Van het Juddisch Museum. Want uh, ik geloof ook uh, destijds in de aanloop daarnaartoe. dat was onder andere dat jij zei: van dat is er nog niet hier. Een Juddisch Museum? Ja. ja, nee. Toen er nog niet was? Toen hij er was. Toen heeft dus uh, Victor Bol en Wim Kruiswijk. hebben we dus op een gegeven moment. Uh, toen zat ik het ook nog in, in de gemeenteraad. hebben we mij ook benaderd. om, uh, nou ja, niet te, voor, om te kijken of er mogelijkheid waren. om te vestigen in dit gebouw. Nou, en dat uh, is dus op een gegeven moment gelukt.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 Maar de burgemeester heeft ons toch een, volk een vrij mandaat gegeven dat we het hier mogen stallen. En uh, dan kan hij regelmatig komen kijken wat wij vinden. En is het iets bijzonders hè, wat, wat niet, uh, nou ja, eigenlijk niet op de markt mag zijn? Hè. Als je dus uh, aan, aan hars of drugs uh, denkt, dan uh, brengen we dat naar het politiebureau. En uh, die zoeken we uit wat ze ermee doen. Uh, zijn er in die uh, afgelopen tijd dat uh, het Juttersmuseum nu...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 In de zee, dus het zand geworden en wordt hier opgespoten. En daardoor die fossielen naar boven. komen. Want in het verleden was het de zee, was allemaal land. Ja, en daar liepen dus van allerlei mammoets en, en andere beesten. Ja, die zijn dus op een gegeven moment te zielen gegaan. En hun restanten, en botten, die komen nu boven water. Ja. maakt dat het ook uniek dat je hier een Juttersmuseum hebt en dat er toch nog een half mensen op af kan? Ja, zeker, zeker. Er zijn dus nu ook weer een groep binnen.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 Net met een schepnetje gevangen heb, een, een half jaar geleden, die dan steeds groeien, groter gegroeid. En dat is heel leuk. De continuïteit ook van, van, van de jeugd, die regelmatig komen. Dankjewel. Graag gedaan jou. En wij gaan nu terug naar de jaren 60, waarin de Dors een hele grote rol speelde.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 ...maar zag ook mede-concurrent Amsterdam winnen van koploper Oranje-Zwart... ...zodat Bloemendaal nu op de top 2, dat zijn Amsterdam en Oranje-Zwart... ...slechts drie punten achterstand heeft. En dat is natuurlijk een slok op een borrel met voorafgaande deze wedstrijd. Ja...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 Van de gezelligheid, dat lekkere kopje koffie, dat stukje samenhoorigheid. Gewoon gezellig, lekker smetsen. Dankjewel, he. heel graag. Het is te laat voor still too early for tomorrow. Hanging on the plank, makes my hope seem so gallow.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 En volgende week is er gewoon weer een nieuw programma van zondag in Canamelaar. Tot aan het nieuws van vijf uur is dit de winnaar bij de afdeling Dance van de Grote Prijs van Nederland van 2009. De man heet Pitro komt uit Utrecht en het nummer dat heet Feeling. Wat mij betreft graag tot een andere keer. Dag.